1 Uur. NPO Radio 1 Met Willemijn Veenhoven. D66 draait weer aan de knoppen in dit land. Maar dat is de partij niet altijd goed bekomen. Zometeen meer in de week van K. En terroristische aanvallen in Burkina Faso. Dat en meer in het NO Nationaal. Sophie Verhoeven. Ja, maar we gaan eerst even naar Tessel, Want op Tessel zijn er in het dorp Oosterend... vijf historische panden volledig uitgebrand. Het vuur ontstond rond vijf uur vanochtend... en verspreidde zich snel door de harde wind. Rob Hooiberg van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe staat het er nu voor daar op Tessel? Is het gevaar geweken? Het gevaar uh, voor uitbreiding is al enige tijd uh, geweken... Um, het, we zijn nu bezig met de nazelag te verlenen aan uh, gedupeerde bewoners. Ja, want die brand die brak dus echt al heel vroeg uit. Hè? Echt nog, nou eigenlijk in de nacht. Kon iedereen op tijd wegkomen? Uh, ja, iedereen is op tijd uh, gewaarschuwd door de buurt. en. Uh... Ja, er is uh, eigenlijk alleen op het brandadres zelf uh, waar de brand is ontstaan... is de bewoner uh, even onderzocht uh, in het ziekenhuis op rook in Maar die is inmiddels alweer ontslagen uit het ziekenhuis. Dus dat, uh, er zijn geen gebonden gevallen. En het zijn uh, monumentale pandjes. Hoe, hoe is het met die huizen nu? Uh, nou, de huizen... Er zijn een vijftal woningen die zijn uh, op dit moment niet meer bewoonbaar. Uh, waarvan... Uh, uh, eentje echt helemaal uitgebrand uh, is... en andere zwaar beschadigd zijn uh, door, uh, door de brand. En de bewoners van deze panden, waar, uh, waar, ja, waar moeten die nu naartoe? Ja, nou, daar zijn nu uh, gesprekken gegaan met uh, de gemeente Tessel en de verzekeraars. Um, voor alle bewoners, uh, alle gedupeerden... is er in elk geval tijdelijke opvang hier op Tessel uh, geregeld... En voor, wat, voor langere duren, want het, ja, het is niet in een paar dagen opgelost... dat uh, wordt met uh, de verzekeraars verder in orde gemaakt. Goed, dank u wel, Rob Hooiberg van de Veiligheidsregio. Graag gedaan. Er komt camera toezicht bij een Joods restaurant in Amsterdam. Aanleiding is het derde incident in korte tijd bij het restaurant... aan de Amstelveenseweg. In de ramen zit een barst. De politie denkt dat er een steen tegen de ruit is gegooid... In december werden de ruiten van het restaurant ingeslagen... door een Palestijnse man met een knuppel. In januari werden de ramen van het restaurant met etensresten besmeurd. Waarnemend burgemeester van Amsterdam, Josias van Aertsen... laat nu camera's ophangen, minimaal voor een periode van vier weken. Het OM gaat in hoge beroep in de zaak tegen politiemol Mark M. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel... voor het doorgeven van politieinformatie aan criminelen. Van omkoping werd hij vrijgesproken, maar daar is het OM het niet mee eens. In het noorden van Nigeria zijn drie hulpverleners gedood. Een vierde hulpverlener is mogelijk ontvoerd. De Nigeriaanse hulpverleners waren op een militaire basis... die is aangevallen door strijders, waarschijnlijk door Boko Haram. En Edwin Evers is dit jaar de winnaar van de Buma Gouden Harp. De radio-DJ van 538 krijgt de prijs voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziekindustrie. Los de directeur van Buma Cultuur heeft Evers ochtendradio op de kaart gezet. En de voetbalwedstrijd in de Eerste Divisie tussen Fortuna Sittard en MVV Maastricht van vanavond is afgelast. Het veld is onbespeelbaar omdat het bevroren is en ook het feit dat vanavond sneeuw wordt verwacht speelt een rol bij het besluit van de KNVB. Het NOS Journaal. In de hoofdstad Ouagadougou van Burkina Faso zijn schoten en een explosie gehoord bij de Franse ambassade en het hoofdkwartier van het leger. Correspondent Kurt Lindair. Goedemiddag. Goedemiddag. Nog, nog veel onduidelijk moet ik zeggen wat deze aanslagen betreft. Het gaat om aanslagen op verschillende gebouwen in het oostelijk gedeelte van de stad Ouagadougou zat van Burkina Faso. Vermoedelijk op de Franse ambassade en de nabijgelegen nabijgelegen Franse culturele centrum. Maar ook in diezelfde uh, is er geweervuur gehoord... bij het kantoor van de premier. De Franse ambassadeur zelf spreekt over een terroristische aanslag... en zojuist heeft het hoofd van de politie in Ouagadougou gezegd... dat hij ook denkt dat dit om een terroristische aanslag gaat. Een ooggetuige zag ook dat uh, een aanval plaatsvond in een ander deel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 Nee, daar is het nog veel te vroeg voor... omdat we nog geen eens precies weten wie uh, het doelwit uh, is van, uh, van deze aanslagen. Als het om terroristische aanslagen gaat, dan ligt het natuurlijk voor de hand... dat zowel regeringsgebouwen als de Franse ambassade wordt aangevallen. Je weet dat Fran Frankrijk heeft troepen gelegerd in zowel Burkina Faso... als Mali in verschillende delen van de Sahel uh, en de Sahara. Een gebied dat steeds onveiliger wordt... omdat je steeds meer aanslagen daar ziet van... Uh, groepen verbonden aan al Qaeda en de is islamitische staat. Maar wanneer de rook mogelijk in de komende paar uren opstijgt... zullen we precies weten wat het doelwit was... en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in Ouagadougou. Dankjewel, correspondent Koert Lindijer, voor nu. In Birmingham zijn de wereldkampioenschappen indoor-atletiek bezig. Daphne Schippers plaatste zich voor de halve finales op de 60 meter. En die houtkamp, ja, ook Jamil Samuel liep de series. Heeft ze het gehaald? Nee, helaas, helaas. Dat viel heel erg tegen. Want haar tijd uh, van 7.34 betekende dat zij vierde was in haar serie. Nou, de beste drie gingen door. Dan had ze nog een achterdeurtje als ze bij de beste zes eindigde. Maar uh, haar tijd van de rest was de achtste tijd. Dus zij ligt eruit. Maar wel dus de Schippers vanavond om tien voor acht in de halve finale van de 60 meter. Uh, op dit moment ook Elko Sint-Nicolaas bezig aan zijn derde onderdeel. Het kogelstoten. Na twee onderdelen staat hij op de achtste plaats. Dat is niets slecht, want zijn betere onderdelen moeten nog gaan komen. En als ik om me heen kijk in dit stadion, dan zie ik dat het half vol is. En dat is echt uh, niet normaal voor Engeland, want Engelsen zijn helemaal gek van atletiek. Maar wat is het geval? Het is hier enorm slecht weer en alle scholen zijn dicht. Mensen worden ook aangeraden om uh, als niet echt als het moet naar buiten te gaan. En dus uh, zijn er veel kinderen die zouden komen vanochtend van scholen. Uh, zijn niet op dagen terecht natuurlijk, want het is gevaarlijk, code rood in uh, dit deel van Engeland. Veel sneeuw en heel veel wind uh, maakt het uh, bijna onmogelijk. Maar binnen indoor uh, gaat het dus goed voor Elko Sint-Nicolaas. Hij uh, heeft uh, uh, 14 meter 9 zojuist gestoten in zijn derde onderdeel. Het kogelstoten en uh, straks nog het hoogspringen. Dat is zijn vierde onderdeel. We krijgen ook nog straks over een kwartiertje uh, Madia Gafour op de 400 meter. Maar we kijken natuurlijk uit naar vanavond. 10 voor 8 Nederlandse tijd. Halve finale Daphne Schippers. En dan later op de avond de finale van de 60 meter. Dankjewel. En die houtkamp vanuit een ijzig Birmingham. En dan het weer hier. Eerst nog wat zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het zuiden licht sneeuwen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen zijn er wolken en af en toe zon. In de ochtend kan lokaal wat lichte sneeuw vallen. Roelen van de redactie die schijnt zo zijn licht... over de nieuwste boeddhistische monnik van het land. Je hoort hem zo aan het begin van uur 2 van de Nieuws PV. Maar eerst daar weer bij. Mijnland-Zwaan. Ja, en die sneeuw die gaat vooraf door IJssel. Niet onbelangrijk. In eh, Zeeuws-Vlaanderen valt nu regen en dat bevriest. en Daardoor is het daar spiegelglad. Ook in de rest van het zuiden van het land gaat dat de komende uren gebeuren. En daarna volgt nog een periode met wat sneeuw volgens het KNMI. Dus problemen zijn er te verwachten vanuit het zuiden van het land. Verder staan de files op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer met drie kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Iets minder vertraging, maar toch voor de afrit Epe drie kilometer. Ook daar is het asfalt kapot.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 www.bezwaarmaker.nl NPO Radio 1 BNN Vara Willemijn Veenhoven, De Nieuws BV Goedemiddag. Na drie weken radiostilte staan de mannen van bureau Sporten trappelen om na half twee op een scherpe en onafvolgbare wijze de sport van deze week te bespreken. En deze man is ook nog even blijven zitten. Achter het nieuws. Rolof van de redactie. Als chef gekkies van de nieuwsbeveil ken ik inmiddels mijn pappenheimers. Er is een vast groepje BN'ers dat elke gelegenheid aangrijpt om een plekje te veroveren op de achterklappagina van nu.nl. Peter-Jan Rens. Johan Flemmix, rapper Shores. Vroeger hoorde Dries ik ook in dat rijtje thuis, maar die heeft tegenwoordig korte lijnen met Sven Kokkelman en dan word je in dit land terecht serieus genomen. Na het pornoavontuur van Rapper Shores dacht ik dat ik alles wel gezien had, maar kennelijk kun je in dit leven toch altijd weer verrast worden. Emil Ratelband is Monnik in Thailand geworden. Zo zout had ik het nog niet gefroten. Maar aan de andere kant, het is wel Emiel Ratelband. Het een na laatste dat ik hiervoor van Emiel Ratelband had gehoord... was dat hij bij de gemeente een officieel verzoek had gedaan... om de leeftijd in zijn paspoort aan te passen. Emiel Ratelband wil zijn leeftijd officieel met 20 jaar laten verlagen. Ja. Waarom wil je dat? Waarom ik dat wil? Uh, kijk, als ik in de spiegel kijk... dan zie ik een jonge god tegenover me staan. <laughs> en uh, ik, ik voel me gewoon uh, ja, 35 het laatste dat ik hiervoor van Emiel Raterband hoorde... was dat hij een eigen kerk wilde beginnen. Hij had toen een vriendin van 21 die nog maagd was en gelovig. Ze had hem meegenomen naar een dienst. Emiel vond het verhaal van God op zich wel goed... maar het moest op een andere manier verteld worden we hoorden er niks meer van. Waarschijnlijk omdat de maagd van 21 weer verdween. Maar nu is Emile Ratenband dus een boeddhistische monnik. Hij zit in een klooster op uitnodiging van een Hollandse handelaar in Sambal. Op de Thaise tv was te zien hoe het haar van Emiel Ratenband werd afgeschoren. En de Telegraaf vertelde hij wat hij zoal de hele dag doet. Ja, eigenlijk is het zo dat s morgens vroeg om 4 uur gaan we bedelen de straat op... en datgene wat je krijgt, daar eet je van. Uh, dat is de ene dag is het meer, de andere dag is het minder... de ene dag is het lekker, de andere is niet lekker... maar zo leer je wel aanpassen. Emiel doet niet alleen aan bedelen... maar ook het huishouden in het klooster. Iets wat de oude Emiel, als ik het nog goed herinner... nog een taak voor vrouwen vond. Ja, de boel, de tempels schoonhouden... Uh, ramen zemen, vloeren vegen, stront uh, opruimen van de beesten. Dat moet gebeuren en dan oefenen we elke dag. Uh, dus het, uh, het, het is een hele speciale manier van, uh, van mediteren. Hij begint een heel nieuw leven, vertelde Emiel ook nog. Hij begint helemaal opnieuw. Een hele tijd geleden was ik bij Emile Ratenband thuis voor een interview. Het was een heel groot huis aan de rivier dat nog groter leek... omdat hij weer eens was verlaten door een vrouw of vriendin met bijbehorende kinderen. <coughs> Emile Ratenband was zo één op één best een rustige aardige man. Hij liet me, om mijn vertrek nog even uit te stellen... tot de afvalvergruizer zien die hij in zijn keuken had geïnstalleerd. Stiekem geïmporteerd uit de VS, want hartstikke illegaal. Ik mocht het niet verder vertellen. De kans is vrij groot dat Emiel Raterband volgende maand... weer terug is in Nederland en bekendma bekendmaakt dat hij circusdirecteur wordt... of transgender of alpaka-fokker. Maar als hij echt de rust gevonden heeft in het boeddhisme... is een gelofte van zwijgen misschien een optie. Dat doen monniken wel vaker. En voor Emiel Raterband zou het ook lang niet gek zijn. Appeared as a moral dilemma Cause at first it was weird Though I swore to eliminate The worst of the plague That devoured humanity It's true, I was vague on the how So how can it be that you Have shown me the light? It's a brand new day And the sun is high All the birds are singing That you're gonna die How I hesitated Now I wonder why It's a brand new day All the times that you beat me, unconscious I forgive All the crimes incomplete, listen, honestly I'll live Mr. Cool, Mr. Right, Mr. Know-it-all is through Now the future's so bright, and I owe it all to you, who showed me the light It's a brand new me, I got no remorse, now the water's rising, but I know the course, I'm gonna shock the world, gonna show bad horse. it's a brand new day, Cry, but her tears will dry when I hand her the keys to a shiny new Australia. It's a brand new day, yeah, the sun is high. All the angels sing because you're gonna die.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 oh Den Haag. D66 komt morgen bijeen in Rotterdam. Het gaat goed met de partij. Ze zitten eindelijk weer in het kabinet. En PVDA-peilingen hebben we nog niet. Gezien. Toch ziet politiek commentator Peter K. wel degelijk een gevaar. Regeringsdeelname en D66 is een moeilijke combinatie. Na de vorige keer op het plusje in 2006 was de partij op sterven na dood. Heeft D66 nog bestaansreden? D66 namelijk is in crisis. We zijn het alweer bijna vergeten, maar nog niet zo heel lang geleden... werd er op het congres van D66 serieus gepraat over het opheffen van de partij. Ik denk dat... De partij nu voor een cruciale beslissing eigenlijk staat. Ga je nou door of zeg je 40 jaar genoeg geweest? Door de dramatische deelname aan het kabinet Balken en de 2 staat de partij op het punt, de Kamer uitgebonsjoerd te worden. 7, d 66 komt uit op drie, drie zetels verliest. De Kestversen partijleider Alexander Pechtold... weet nog net een paar zetels binnen te slepen. Maar staat meteen voor de taak de partij uit het diepe, diepe dal te loodsen. Samen met zijn vertrouwelingen Ingrid van Engelshoven en Gerard Schouw... begint hij zorgvuldig en gedisciplineerd aan de wederopbouw van de partij. En met succes. Wat een fantastische avond. Wij boeken vandaag de negende overwinning op rij. De professionele aanpak legt de partij geen windeieren. En er is nog iets waardoor de partij weer smoeghoek krijgt. Ja, voorzitter, even de onderbreking en de beledigingen. Um, noemde u het nou net koptax? Kop voor de tax. Kop voor de tax. Ook een stijlvolle vergelijking. De opkomst van de PVV en Geert Wilders. Pechtot kan zich geen betere tegenstander wensen. De PVV is alles wat D66 niet wil zijn. En Pechtot ontpopt zich als de anti-Wilders. D66 vecht zich terug in gemeentes, in de provincies, in het bedrijfsleven en op de ministeries. En uiteindelijk ook in het centrum van de macht op het plus. Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending op het Binnenhof... waarin we kennis maken met het nieuwe kabinet, Rutte 3. Missie geslaagd, zou je zeggen. Maar deze eerste maanden in het centrum van de macht... leggen de kwetsbaarheid van D66 als regeringspartij weer volop bloot. Begin vorig jaar legt Pechtold, de VVD-minister van der Steur... nog het vuur na aan de schenen over de bonnetjesaffaire. En het is verdorie van begin af aan. Van begin af aan is het draaien... Nee, je mag het geen gespreksnotitie noemen. Je moet het, een, wat was het ook weer, een kattenbelletje en een persoonlijke aantekening. Het is allemaal elke keer zoeken naar woorden, laatste uitvluchten. Als u echt had willen zorgen dat wij die informatie kregen... had u daarvoor gevochten. Pechtels reactie op het datsja verhaal van VVD-minister Halbe Zijlstra is van een totaal andere orde. Ik waardeer zijn openhartigheid. Ik moet de eerste rust nog tegenkomen die zijn fouten zelf recht zet. Zegt de D66-leider in de Volkskrant. Deze reactie wordt zelfs door partijgenoten... met gefronste wenkbrauwen aangehoord. Datzelfde geldt voor het afschaffen van het referendum. Dat de minister ook nog kiest om het er zo snel doorheen te rammen... dat vind ik uh, niet een goede manier van opereren... en vervreemd me van een D66-minister. Aldus Boris van der Ham, een van de initiatiefnemers van de referendumwet... De oppositie maakt gehakt van de intrekkingswet. Toen de minister vanochtend in de spiegel keek, wat zag ze toen? Voorzitter, ik draag vandaag mijn begrafenispak. Voorzitter, we staan op een keerpunt. En deze minister rent keihard de verkeerde kant op. Te vergeefs. De wet die mede door D66 was aangenomen... wordt sneller dan je Karin Hildur-Olongren kunt zeggen... weer afgeschaft. De partij heeft ook de kritiek op de vreemde fiscale constructies... van het Koningshuis voorlopig eventjes geparkeerd... Dat tot verbazing van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Ja, ik heb ook wel een vraag aan de heer Sneller... want in 2015 heb ik een, uh, heeft de Kamer een motie van mij ingedien, uh, aangenomen... en die motie luidt, verzoekt de regering een voorstel te doen... hoe de belastingvrijstellingen van de koning, de koningin... en de voormalige koningin ongedaan kunnen worden gemaakt. Mede ondertekend door mijn jarenlange strijdmakker Pechtold... Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat de premier deze motie nou toch eindelijk eens keer gaat uitvoeren? Wat mij betreft steken we er geen energie meer in. Ook het standpunt van D66 op de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst roept vraagtekens op. Dat is de sleepwet in de volksmond, maar dat woord mag je van D66 niet gebruiken. De partij was eerst een felle tegenstander, maar nu is de wet ineens noodzakelijk. En dan is er nog de kwestie van het appartement in Scheveningen dat Pechtocht kreeg van een bevriende oud-ambassadeur. Hij vond het niet nodig dat te vermelden, want het ging maar om een privé kwestie. Ik hou aan mijn eigen standpunt en mijn afweging heb ik bij volle bewustzijn gemaakt en daar sta ik voor. Het zijn stuk voor stuk ongemakkelijke zaken die me doen denken aan al die andere keren dat D66 regeerde. De keiharde confrontatie met Thierry Baudet over zijn rassen ideeën, komt Pechton en Co daarom ook wel oh, heel goed oh, uit. Nu ga je weer demoniseren. Uh, uh, dan gaan we jou die ruimtens over. Oh, wel nou, Mateo, bij Wilders weet ik wie ik tegenover me heb. Discrimineren op geloof. Maar u voegt daaraan bij. Geslacht, geaardheid en ras. Wat en ik heb de citaten waanzin. klaar voor u. Wat een leugens, wat een leugens. De vraag is of het Wilders-recept nu weer werkt. d 60 neerzetten als de antipopuliste partij. Het lijkt de pijnlijke compromissen in ieder geval te overschaduwen. Want in de peilingen zien we nog bar weinig terug van het verbrekend elan van de partij. Benieuwd of Pechtold zijn congres morgen... dan ook weer dol enthousiast op de banken weet te krijgen. Mooi verhaal. Meegeluisterd heeft Thijs Broer, parlementair verslaggever... bij Vrij Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Jij volgt D66 al een tijdje. Met ja. bijzonder veel belangstelling. Er worden net een aantal kwesties langskomen in dit verhaal van PTK. Onder andere wordt er dan gezegd... Van, nou, dat kon wel eens heel onhandig zijn voor D66... met de gemeenteraadsverkiezingen. Bijvoorbeeld het afschaffen van het referendum. Hoe zie jij dat? Ja, dat is ook zo. Het correctief referendum... vind ik zelf in ieder geval de pijnlijkste kwestie. Iemand die het meest raakt aan de principes van de partij. Aan de democratische vernieuwing waar D66 sinds 19. 1966 al voorgestaan heeft. Ja. Maar worden ze er ook straks op afgestraft? Nou, het eigenaardige is. Wij hebben uh, samen met Nieuwshuur groot onderzoek laten doen naar de opvattingen in Nederland over uh, democratische vernieuwing door INO Research, onderzoeksbureau. Mm -hmm. Wat blijkt nou? 64% van de juist van de D66 stemmers uh, vindt dat het, het politieke stelsel eigenlijk helemaal niet veranderd hoeft te worden. Dat vond ik wel heel verrassend voor een partij die zegt voor democratische vernieuwing te staan. Doe zelfs bij het CDA, de partij die eigenlijk altijd ja. tegen referenda is geweest en dat soort nieuwlichterij, uh, is uh, meer steun voor. Democratische vernieuwing. Ja, sterker nog, ik zag dat staatje uh, en daar alleen de SGP en de ChristenUnie hebben nog minder zin in democratische vernieuwing. Voor de rest uh, Ja, kan je nagaan. Ja. Dus, het is, dus in, de, in de pers krijgt Alexander Pechtel er heel hard van langs de afgelopen weken. Dat heb ik net gehoord. Juist over het, dat meehelpen aan het afschaffen van het coöperatief referendum. Maar waarschijnlijk weet hij zelf al door allerlei focusgroepen onderzoek dat het zijn eigen kiezers het eigenlijk allemaal helemaal niet meer zo belangrijk vinden. Aha, dus eigenlijk kan je zeggen... Pechtold heeft heel goed door wat zijn kiezers belangrijk vinden. En hartstikke leuk dat de media nu bovenop springen en zeggen... jongen, dit gaat je stemmen kosten. Maar hij weet wel beter. Ja, precies. Ja, dat zou zo maar kunnen. Je ziet inderdaad in de peilingen dat, uh, dat D66 maar een paar zeteltjes kwijtgeraakt is. Want ze eigenlijk nog redelijk uh, stabiel zijn mm. nog steeds. Ja. ja, dat weten ze natuurlijk uh, donders goed. Ik bedoel, uh, D66, D66 zijn ze niet door een achterhoofd gevallen. Die onderzoeken heel goed wat uh, de focusgroepen ervan vinden. Dus dit is uh, bedacht. Ja, dat ja. denk ik ook. Oké, okay. maar toch goed, toch krijg je het beeld van, van een partij... Die, die een beetje aan het draaien is, D66. Um, een, een moeilijke compromissen sluit. Um, om de aandacht af te leiden, zegt Peter net in het verhaal... Uh, gaan ze flink tekeer tegen Thierry Baudet... Zie jij dat ook als, als, als bliksemafleider? Ja, ja, we hoorden net al dat Thierry Baudet... al bij de algemene politieke beschouwingen eh, D66 heel hard heeft aangevallen. En eh, juist vanwege het afschaffen van het collectief referendum... Baudet riep toen zelfs dat eh, Alexander Pechtold bezig was... de democratie af te schaffen. Dat was wel heel vet aangezet natuurlijk. Eh, maar zodra D66 de kans kreeg om terug te slaan... namelijk toen er de afgelopen weken gedoe ontstond... over de interne democratie bij Forum voor Democratie... Mm. en eh, toen dus sprongen ongeveer alle D66-Kamerleden erbovenop... Om, uh, om dat uh, Thierry Baudet onder de neus te wrijven. En nee, dus... natuurlijk ook toen de, de IQ-kwestie speelde... Het racisme, uh, de, het racisme, flirt van Baudet. Ja, precies. Werd wel werd eigenlijk enorm uitgegroeid door D66, door Ollongren en door Pechtot. Ja, ja, ik denk dat de strategen van, uh, van uh, D66 nu proberen hetzelfde te doen... als wat ze de afgelopen vele jaren hebben gedaan met uh, Geert Wilners. Door continu zich te weer te stellen <coughs> tegen Wilners... zijn ze zelf eigenlijk alleen maar geklommen... en hebben ze ene mede daardoor de ene verkiezing naar de andere gewonnen. Ja, het is gewoon, het is gewoon een fijne vijand zoeken, ja, waar het je het het kan ik, heb dat, ja, ik heb dat een keer voorgelegd aan, aan Pichot dat hij er zelf nou vond dat hij, van vond dat hij de hele tijd... ongeveer zijn eentje naar de interruptiemicrofoon uh, liep... om uh, Geert Wilders tegen te spreken in de mm -hmm. Kamer. Toen zei hij zelf dat hij daar op een ook wel eens tabak van had. Altijd weer eens eentje daar te staan, maar dat een van zijn adviseurs. Uh, toen had gezegd, nee Alexander, jij blijft dit doen... want dit is jouw ticket. Nou, dat heeft hij toen in zijn oren geknoopt. En sindsdien consequent gedaan. En het heeft hem geen windeieren gelegd. En, en nu... nu probeert hij dus weer hetzelfde wat te doen Dat is Wat een volkzaam, mannetje, die uh, Alexander Persson. Ja, of hij is wel slim, maar luistert naar de goede mensen. Dat zou ook kunnen. Electoraal heeft, is, heeft het hem in ieder geval... Uh, veel winst opgeleverd de afgelopen jaren. We hoorden ja. net al negen verkiezingen op rij. Gewonnen al. Ja. Het ja. grappige is dat jij vandaag je, op je site van Vrij Nederland schrijft... dat D66 en vooral voor de democratie... eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben. Nou ja, dat is interessant. Als je, als je, je kan terugzoeken wat, uh, wat Hans van Mierlo... bij, de, bij het oprichtingscongres van uh, D66 in 1966 gezegd heeft. Mm -hmm. En dat zijn bijna letterlijk de teksten van Thierry Baudet. Uh, in de tijd sprak Hans van Mierlo over uh, de frustrerende dictatuur... van het politieke establishment. Ja, dat is precies het, Thierry Baudet had dat nu kunnen zeggen. Die heeft dat alleen over het partijkartel. Uh, dus dus de, de ambitie om het stelsel op de schop te nemen... kan je bij beide partijen terugvinden. Ik ben benieuwd wat uh, meneer van Mierlo hiervan vindt. <laughs> Dat is lastig. Om In dat te zijn vragen. grafje. Ja. Oh ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is interessant dat je dat concludeert. Um, maar het is maar waar je naar kijkt. Hè. Als je kijkt naar de interne democratie dan denk ik wel dat je wel verschillen ziet tussen D66 en het Forum. Ja, nou, ook, daar, ook dat is nog wel te relativeren. De D66 deed nu heel heilig over interne democratie... maar bij D66 is de afgelopen decennia ook eigenlijk nooit... een belangrijke beslissing genomen zonder dat uh, lid nummer 1, namelijk Hans van Mierlo geconsulteerd werd. En toen in 2005 Alexander Pechtold minister van bestuurlijke vernieuwingen werd... nadat Tom de Graaf was afgetreden, mm -hmm. na alleen van de gekozen burgemeester... en de mislukking daarvan in de Eerste Kamer, ging hij meteen... Bij bij lid nummer 1, langs aan de gracht... om zijn zegen te vragen voor zijn toekomst. En kort daarna, op het D66-congres... sprak Hans van Mierlo de legendarische woorden... Alexander, voer ons aan. Dus in die tijd kwam ik er langs zelf ook wel achter... dat ook D66, de Partij van de Democratie... door een heel klein clubje mensen eigenlijk wordt gestuurd. Al heel lang. Denk nou, je eigenlijk, denk, eigenlijk zagen we dat de afgelopen jaren in de Kamer ook wel. Want het was een, ook daar een zeer gedisciplineerde club. En het gezicht is natuurlijk heel erg duidelijk... altijd pechteld geweest. En probeer maar eens... Mensen te vragen wie er verder nog bekend zijn van deze 60. Langs de brand komen nu namens Alongren en Koolmees misschien, maar tot voor kort was dat niet het geval. Nee. Nee. En nooit iemand die daar buiten de boot uh, die zich liet horen met een afwijkend standpunt. Wat bij de PvdA, de vechtpartij, altijd het geval was. Bij D66 nooit. Nee, dat is waar. Altijd ja. stil. Altijd ja, je kan het dus. ook, ook op congressen van D66 zien. Een jaar of tien, twaalf geleden waren dat altijd nog... van die eindeloze Partij van de Arbeid-achtige uh, Poolse landdagen... met uh, rijen <laughs> mensen uh, bij de interruptiemicrofoon... met eindeloze amendementen. Dat heeft Pechtel uh, afgeschaft. En het zijn nu hele gelikte shows geworden eigenlijk... Met, waar een heleboel jonge mensen in keurige pakken komen aanzetten... en daarna een, uh, een borreltje drinken bij het buffet. Dus de sfeer is ook totaal anders. Wat, Moedemang... wat drink je als D66? Uh, ik heb ze vaak Prosecco zien drinken daar. Oei, Do dodelijk dit. Um, heeft, heeft Baudet gelijk, vind jij, dat hij D66 rekent tot het Nou, Het eigenaardige is dat een eerder onderzoek in dezelfde serie... overigens die we samen met Nieuwsuur uh, hebben uh, laten zien de afgelopen maanden, blijkt... Uh, hebben we onderzocht uh, uh, wat de invloed is van de grote politieke partijen op al die machtige gremia rondom de politiek? Hè. Dus de uh, VNO en CW, Bouwen Nederland, dat soort clubs. De, de IJzeren Ring, zeg maar, van machtige organisaties rondom Den Haag. En wat blijkt nou? Dat, dat uh, nog steeds de drie traditionele bestuurspartijen, namelijk CDA, Partij van de Arbeid en de VVD, daar uh, veel meer posities bekleden dan de D66. Dus het is, D66 heeft, heeft zelfs in dat soort gremia echt nog na 50 jaar nog nauwelijks Ik voet dus dat wat Van Mierlo wilde, dat is nog niet echt gelukt. Nee, nou, nee, dat, dat, dat partijkartel openbreken. Nee, exact. Dus het ja. is in theorie zou je kunnen zeggen... Dat, uh, dat Forum voor Democratie en D66 de handen in één zouden moeten slaan... om het partij, partijkartel eindelijk een keer op te blazen. Maar is het niet zo dat D66 ook weer niet zo heel vaak heeft geregeerd... en dat ze nu juist de posities kunnen gaan pakken? Dat dat nu zal gaan gebeuren? Ja, nee, dat is waar. Ze zijn telkens, telkens weer teruggezakt naar, naar drie tot nul zetels. En dan is het natuurlijk lastig om dat soort posities te verwerven. Uh, ik heb in de tijd vlak voor de dood... van Hans van Mierlo nog een keer een groot dubbel interview gedaan. samen met Max van Wezel. Uh, met uh, Van Mierlo en Pechtold. Mm -hmm. bij, uh, pe bij Hans van Mierlo thuis aan de Gracht. Um, en daar, um, daar hebben we uh, uh, uh, Van Mierlo dit ook voorgelegd... wat hij er nou van vond dat die partij telkens weer terugzakte. En toen zei hij, de electorale ontwikkeling van uh, D66... laat zich het best vergelijken met de vlucht van de kwikstaart. En toen deed hij dat voor met zijn hand. Dat is op de radio een beetje lastig, maar dat is een vogeltje... dat niet rechtdoor kan vliegen, maar telkens een duikvlucht naar beneden maakt... en dan langzamerhand weer opklimt. En toen zei Alexander Pechtold, nou, wat mijn ambitie is... om er de vlucht van de trekvogel van te maken op grote hoogte. Denk jij dat, uh, dat het Pechtold gaat lukken nu ook? De, Peter, we zijn door de tijd heen. Ja of nee? Uh, ik denk <laughs> dat tot nog een heel eind zou kunnen komen. Dankjewel. Thijs Boer, parlementair verslaggever bij Vrij Nederland. En natuurlijk onze eigen politieke redacteur Peter Kee. NPO, Radio 1. Zo meteen Bureausport, nu eerst het NOS -journaal. Het is half twee hier, is Sophie Verhoeven. In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, zijn schoten en een explosie gehoord. Ooggetuigen zeggen dat gewapende mannen het vuur openden bij de Franse ambassade en het hoofdkwartier van het leger. De politie van Burkina Faso meldt dat er een gewapende aanval aan de gang is in de buurt van het kantoor van de premier.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 En de hotelschool in Maastricht geeft studentenvereniging Amfitrion niet meer de gegevens van nieuwe studenten. Zo kan de vereniging niet zelf nieuwe studenten benaderen voor de ontgroening of lidmaatschap. Aanleiding is een uit de hand gelopen introductieweekend. Volgens de hotelschool is daar iemand flauw gevallen en werden mensen uitgescholden en geduwd. Dankjewel Sophie Verhoeven, we gaan naar het verkeer. Wij Problemen door ijzel in het zuiden van het land. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is dat nu het geval. Maar ook in de rest van het zuiden van het land wordt het de komende uren glad door ijzel. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 5 kilometer fiede bij Barneveld met 10 minuten vertraging. Er stond daar een kapotte auto stil, de rijbaan is nu vrij. Veel meer oponthoud is er op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug. meer dan een uur. Er staat fiede vanaf Hendrik door Ambacht, 8 kilometer. Er is daar een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. Gaat waarschijnlijk nog anderhalf uur duren. A50 Arnhem richting Zwolle. Zeven kilometer verder bij Epe. Ook daar is het asfalt beschadigd. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moorgestel en Best. Acht kilometer met een kwartier oponthoud. Er stond daar een vrachtwagen stil, maar de rijbaan is nu vrij. Eerst even een kleine ode aan kogelstoter en discuswerper Rutger Smit. Gisteren was hij te horen in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. Het ging, zoals zo vaak, over Russen en doping. En Rutger Smit is een slachtoffer. Zijn carrière is verminkt doordat hij bijna altijd verloor van mannen... die zoveel doping hebben gebruikt dat ze nu hun eigen naam niet meer weten. Rutger Smit gebruikte niet en kreeg dan vaak tien jaar later alsnog een medaille. Maar dan uit handen van de postbode. Het leek of alle frustraties er gisteren uitkwamen in een kwartier zinder in de radio. Ik citeer. Al die Russen gebruiken doping, geloof mij maar. Al vanaf hun vijftiende vaak. En het IOC bewijst dat dopinggebruik loont in de sport. Het mooiste moment was toen Andy Houtkamp zich met een klein stemmetje live meldde vanuit Birmingham. EK, WK, Indoor Atletiek. Twee Russen hadden zojuist een gouden medaille gewonnen. En die had geluk dat hij in Engeland zat... anders had Rutger Smit hem met microfoon en al weggeslingerd. Nu ging de intens teleurgestelde atleet nog even door in de studio. Anouk van der Weijden? Die krijgt over tien jaar ook nog een medaille. Daar durf ik geld op te zetten. De sport is ziek en er wordt niks aan gedaan. Gisteren meldde Poetin dat Rusland nu wapens heeft... waarmee ze iedereen op de hele wereld kunnen raken. Maar wees vooral niet bang, mensen. Wij hebben Rutger Smit. Dit is Bureau Sport, waarin twee heren zonder records en zonder medailles... Mocht niet zo zijn. ...praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na half twee, treten ze de Radio 1-studio in... ...om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, goedemiddag. Het is alweer de laatste vrijdag van de week en dat betekent uh, een gloednieuwe episode van Bureausport. zeker, vrienden Evenblij. Tot twee uur genieten van sport en alles wat daarbij hoort. We gaan bellen met Annemiek van Vleuten en met haar moeder Ria over haar debuut op de WK Baanwuren in Apeldoorn. Ja, en sprinter Koen Smet vertelt over het uh, overwinnen van een depressie en zijn race op de 60 meter hoorde dit weekend tijdens de WK Indoor Atletiek in Birmingham. En we gaan tot op de bodem uitzoeken hoe het tactische plan van Willem II is uitgelegd deze week. Mike Passenier, trainer van Baddenhari wordt eens goed aan de tand gevoed in de verhoorwagen. Waarom laat hij zich elke dag vrijwillig in elkaar beuken? Dat en meer in het komende half uur Radio Bureau Sport. Ja, het was zich een, een heerlijk sportweekje in de media. Zeg Erik, uh, uh, het vriest dat het kraakt ja, buiten. Ja. Spreek jij nog steeds die vriend van jou van vroeger uit Twente, die altijd al op het ijs gaat als het eigenlijk nog net niet kan? Oh, meer erover op, man. Nou, het was dit jaar ook weer flink. Raak. Het is weer zover. We zijn er maar een paar, het kraakt hard. Maar we schaatsen weer. Daar achter. Maar goed, hoe is het nu met hem? Nooit meer wat van gehoord. Maar dat geldt te zijn. Hey, het gekste nieuws van deze week. Uh, Robert Doornboes moet 10,6 miljoen euro terugbetalen... aan zijn oude sponsor Harry Muurmans. Muurmans, dat is zo'n Limburgse vastgoedgriezel. Bijna 11 miljoen euro. Nou, daar zal hij nog een heleboel deeldoos voor moeten verkopen. Afijn, hey, heb jij Barney nog gezien? Ja, eh? zeker. En vast, die heeft sinds deze week een eigen vlog. Uh, door de Eye of the Tiger. En daarin zagen we dat de darters een fotoshoot hadden in Berlijn. Uh, buiten was dat. En in zo'n dun dartshirt gaan dan bepaalde dingen een beetje opvallen. Guys, show your nipples. Your nipples can cut glass at the moment. Weet je wat hij zei? Your nipples can cut glass at the moment. Haagenezen, een beetje vieze mensen. Een beetje een apart slag, maar ik voel me er toch altijd wel een beetje bij thuis, hè. Maar ze kunnen op hun eigen manier ook heel lief zijn, hoor. Je moet maar eens luisteren naar uh, sexy Lexi Immers... na de wedstrijd Ado-Ajax over zijn keeper Robert Swinkels. Ja, zonder Swinkels hadden we het vandaag uh, ook niet gered. Ik denk dat Swink gewoon uh, fantastisch heeft gekiept... en uh, ons ook gewoon echt op de been gehouden. Want ja, hij heeft ook een een-op-een gepakt met Neres. Dus uh, ja, het is een oude lul, maar... Uh, hij is wel heel uh, erg van vader. <laughs> een oude lul, een grote waarde. Schitterend. Hey, uh, wie in ieder geval ook een grote man is, uh, zeker lul, dat is Mike Passenier, dat is de trainer van Badahari. Uh, uh, en Badahari gaat dit weekend natuurlijk knokken tegen Hesti Gerges. En dat is een partij die voor Bader, hij, hij kan hem eigenlijk niet verliezen. Nee. En daarom hebben we uh, uh, maar eventjes gebeld in de verhoorwagen... En uh, Mike Passenier is even stevig aan de tand gevoeld. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Passenier. De heer Mike Passenier alias de beul van Badahari. <tie> ja, natuurlijk. Uw pupil, de heer Badahari, die stapt zaterdag weer in de ring. Maar dat gevecht, meneer Passenier, dat is toch een lachetje. Nou, geen enkel gevecht is een lachetje, toch? De heer is zijn tegenstander, die werd in zijn laatste gevecht binnen 35 seconden knock-out getrapt. Is dit wel een serieuze tegenstander? Ja, nou, een serieuze tegenstander. Die is al jaren geduchte, uh, geduchte naam in het uh, circuit. Hij wint niet allemaal, maar hij geeft zichzelf altijd zomaar cadeau. En uh, dat hij dat toevallig tegen het trappaan loopt, dat kan het beste gebeuren. Wat hebt u eigenlijk met de heer Harry gedaan de afgelopen maanden? K tegen Rico Verhoeven was het een uh, opgepompte spierbundel met alleen maar uh, trash talk. En nu lijkt het een beetje een ideale schoonzoon die alleen al in zijn gezicht 5 kilo is afgevallen. Nou, dat is geen ideale schoonzoon, denk ik. <laughs> maar uh, het enige wat wij gedaan hebben is we zijn even goed gaan zitten, het denken, teruggegaan naar het feit dat we iedereen uh, plat en lossloegen. En dus ook naar het gewicht, naar het streefgewicht. En uh, ja, toen kon het ook. Dus waarom kan het nou niet? U hebt zelf ook een kilootje of uh, twee, drie overgewicht. Kan dat eigenlijk wel voor een trainer? Ja, voor een trainer, wat moet ik doen dan? <laughs> ja, ja. Ik, moet het, ik moet het meer van mijn charmes en mijn stem hebben. <laughs> en meneer Passanier, die boksbal onder uw shirt... Hè, en is die ontstaan tijdens uw tijdens barman... of hebt u die gekweekt zodat meneer Hari die als boksbal kan gebruiken? Nee, ik leid het eens van de heer Eiffelpleis. Ja. En, uh, <laughs> <laughs> dus, dat doen we. Ja. Maar toen u als barman uh, werkte, u zei, toen dus stond ik te schreeuwen en te zingen. Wat zong u toen eigenlijk? Hazes? Ja, ja standaard. Hazes is basis, hè. Hazes is zonder, basis. Ja, ja zonder hazes ha ha lukt het niet. Ik, ik durf nee. het bijna niet te vragen, meneer Passenier, maar kunt u een klein stukje hazes <laughs> laten horen? <laughs> <laughs> Wat is dit voor een verander, <laughs> jongen? <laughs> Waarom geeft u uw vechters eigenlijk altijd een kus voor het gevecht? Dat past toch eigenlijk niet heel erg in de wereld van de stoere kickboxers. Nou, ik vind uh, vroeger begon het eigenlijk een beetje zo van... oké, okay, is goed, je, we nemen nog even korte dingen door... en dan zeggen we elkaar gedachten over een ronde... en dan is er een kus ter, ter bescherming... Dat, dat, dat er niks zal gebeuren in de ring, weet je... Het ene, het ene doet het met met een klap op zijn schouder. En de andere doet het met dat en uh, ik doe het met de kus. Dat is uh, de liefde van een trainer naar zijn vechter toe. En je hoopt hem zo te beschermen. Want in de ring is de eenstandste plek op aarde. En als je dan weet dat je daar toch nog, dat er iemand is die je toch nog een beetje beschermt. Dat is dat een vaar gevoel, denk ik, voor de vechten. Daarom doe ik dat. Wat een, uh, wat een ontzettend lief verhaal is dat eigenlijk, meneer Paszenier. Ja, maar ik heb mijn momenten dan kan ik ook liefst <laughs> Ja, goed. Ja. Meneer Passenier, wij zitten zaterdag voor de buis... en wij hopen vooral op een fantastisch gevecht. Maar onthoud ik één ook. ding. We houden u in de gaten. Ja, het is zo ongelooflijk koud. De ijspegels die hangen hier ongeveer aan de microfoon. Maar ook in Engeland sneeuwt het cats and dogs. Ja, zo erg zelfs. Het duiten is notabene afgelast. Maar in het altijd pittoreske Birmingham is nu wel de WK indoor atletiek. Uh, gisteravond won Sivan Hassan al zilver op de 3000 meter. Maar vanavond komt Dafne Schippers nog in actie. 60 meter sprint. Ja, en morgen sprint Koen Smet mee op de 60 meter hoorde. En dat is een bijzondere gozer. Hij woont ooit nog een keer zilver op het EK onder 23... Maar die kreeg daarna te kampen met een depressie. Ja, het lukte hem niet om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio 2016. En daarna heeft hij heel diep gezeten. Het ging, ging slecht met hem. Hij is daaruit, hij is daaruit is die opgekrabbeld. En, dat, uh, en nu is hij er dus weer bij. En wij vroegen hem vanochtend: ho hoe gaat het eigenlijk met je? En hoe voel je je nu zo kort voor de start van een belangrijk toernooi? Ik heb een hele week heel veel zin om te starten. Dat sowieso. En uh, ja, vanaf vandaag beginnen de zenuwen wel een beetje. Uh, ja, die beginnen wel in mijn lichaam te komen. Want uh, mijn kamergenootje is vanochtend al uh, naar de baan gegaan, Elkens en ik. En uh, alle anderen van het team moeten ook vandaag. En ik ben de enige die morgen mag beginnen. Ja. Dus uh, ja, het toernooi is begonnen. En uh, voor mij begint het ook uh, te kribbelen nu. Wat doe jij nou eigenlijk zo'n dag van tevoren? Want kijk, ik kan me voorstellen dat je nog wel eventjes uh, wil, wil op, de, op de baan wil staan. Maar je wilt toch nog niet even iets verrekken of zo, last minute. Nou, ik wil echt helemaal niet op de baan staan. Nee, ik, uh, vandaag ga ik, uh, nou, ik ga ontbijten, even met jullie praten. En uh, dan ga ik er mijn bed in. En dan ga ik ja. weer eten. Dan ga ik weer eventjes op bed liggen. Ja. En vanavond ga ik weer eten en dan ga ik weer slapen. Dus het is eigenlijk uh, energie sparen en, uh, en opladen voor morgen. Hé hey Koen, anderhalf jaar geleden kreeg jij te kampen met een, uh, met een depressie. He, daar heb je, heb je best wel heel open over verteld in de media. Hoe gebeurt zoiets? Ja, dat is niet zo van de een of andere dag natuurlijk. Dat is een proces van uh, twee, drie, vier jaar. En uh, ja, eigenlijk is het bij mij gewoon gekomen omdat ik zo graag de Olympische Spelen in 2016 wilde halen. Ja, dat, dat verwachtingsvertrouwen heb je eigenlijk als atleet, dat het altijd maar beter gaat. Ja. Maar ja, toen ging het uh, twee, drie jaar minder en minder en minder en dan uiteindelijk gaat het helemaal slecht. En uh, ja, weet je dan, als je twee, drie jaar zonder resultaat, terwijl je altijd gewend bent om maar beter en beter te worden, dan, uh, ja, dan gaat het toch allemaal in je hoofd zitten. Je wordt er een moederloos van. Ja, en, en de Olympische Spelen van 2016, die heb je uiteindelijk heb je niet gehaald. Uh, uh, maar hoe, hoe slecht ging het dan met jou op een gegeven moment? Ik heb die inderdaad niet gehaald. Ik heb zelfs de Europese kampioenschap atletiek in Amsterdam niet eens gehaald. Waar ik eigenlijk dacht, van, daar ga ik gewoon eventjes heen en daarna nog even naar de Olympische Spelen. beide niet gehaald. Ja, en dan voel je gewoon echt in een diep Zo'n WK, dat je daar naartoe gaat, is dat niet ergens ook een beetje de kat op het spek binden? Want dan kan ik me voorstellen dat een paniekanval om de hoek ligt. Ja, en ik zal het niet ontkennen dat ik er al een paar uh, achter de kiezen heb gehad, hoor, de afgelopen week. En uh, weet je, dat weet niemand. Nou, dat maakt ook verder helemaal niet uit. Uh, zolang ik maar weet wat ik moet doen. Uh, ja. En uiteindelijk kom ik er gewoon weer uit. Dus dat is gewoon helemaal prima. En uh, uiteindelijk sta ik op een WK. Ik heb uh, weer plezier in de sport. Ja. En ik ga er gewoon lekker voor genieten. En uh, zo benader ik het ook. En daarom is het voor mij juist nou, nu een kerst op de taart en niet zozeer uh, het kat op het spek binnen. Want... Ja. Ja, ik vind het gewoon fantastisch om niet te zijn. Gewoon respect dat je er zo, uh, zo open over praat, uh, Koen. Ja, dat heb ik ook gewoon besloten. Weet je, ik, was, ik was ook een van die personen die altijd maar zijn mond hield. En dat heb ik uh, drie, vier jaar, vijf jaar volgehouden. Ja. En toen uiteindelijk merkte ik ook dat het, uh, dat het helemaal niet de weg is waarop je dat wil doen. Nee. En uh, nu merk ik gewoon zelf ook, als ik er over praat, dan helpt het mij ook weer. Goh, dit weekend, hey, WK Indoor Atletiek. Weet je, ik zit gewoon te juichen voor de televisie van Koen Smet nu. Absoluut. Ja, top, top. Ik, uh, ik ga ervoor zorgen dat, dat je ook iets hebt om te juichen. Dan, uh, <laughs> ja man, dan is het, in ieder geval allebei plezier. het is je van harte gegund Koen. Uh, heel veel succes en we volgen je op de voet. Ja, ik was deze week bij de bekerwedstrijd uh, AZ-20, halve finale. Top en tot mijn grote verdriet werd Twente er met, bij min 40 met 4-0 afgepoetst. Enig hoogtepuntje, dat was nog het haar... Dat onder het smoeselige mutje van Getjan van Beek vandaan kwam, dan kon je zo ongeveer een trui van breien. Ja, nou ja, mijn club Willem II was niet veel beter. Kansloos met 3-0 verloren in de ijskoude Kuip. Maar ik heb daar eigenlijk wel een verklaring voor. Namelijk de tactische plannen van Willem II, die waren uitgelekt. Iemand in het hotel waar ze hebben geslapen de nacht voor die, voor die halffinale, had die plannen gefotografeerd en op Twitter gezet. Ach, kom, ik heb dat toevallig gezien. En er waren een soort van flip-overs van die Erwin van der Looy. En er stonden tips op zoals. Juiste keuzes maken, durven spelen ja? en de bal willen hebben. Ja. Er stond nog net niet op, de bal is rond, de wedstrijd duurt 90 minuten. En katten zijn geschikte huisdieren. Ja, nee, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar ik vind het eigenlijk toch wel gewoon schandalig uh, dat die dingen zijn uitgelekt. Hè. Ik vind die wedstrijd, die moet gewoon worden overgespeeld. Oh, kijk, ik ben wel met je eens dat het een schande is dat dat is uitgelekt. Dus we gaan het er op de bodem uitzoeken waar en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Goedemiddag, Mary Denagis. Ik ben met Jordi. Hallo, ik spreek met Erik Dijssel aan Radio Bureau Sport. Wij zijn op zoek naar het hotel waar de selectie van voetbalclub Willem 2 heeft gelogeerd afgelopen week. Ik heb ook moeten lachen toen ik het las in het nieuws, maar dat zijn wij niet helaas. Dat bent u niet? Nee? Nee, nee. En stelt u nou voor dat het wel in uw hotel had plaatsgevonden en er is iemand van het personeel geweest die daar foto's van heeft gemaakt en toevallig fan is van Feyenoord en dat heeft doorgekast. Wat gebeurt er dan met dat personeelslid? Springt u die dan aan? Ja, dat zijn interne procedures, dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar uh, een, een, een, een tipje van de sluier, gaat diegene eruit of niet? Uh, daar kan ik geen uitspraak over doen, sorry. Wat is uw favoriete club? Dat is Haag Adel Den Haag. Natuurlijk. Adel Den Haag. Okay, Adel ja. Den Haag. Zegt u het maar. Ja, wij zijn op zoek naar het hotel waar de selectie van Willem 2 heeft uh, geslapen uh, afgelopen week. Dat was niet bij ons. was niet bij ons? Nee. Maar het, het, het is wel, want, uh, volgens mij slaapt de selectie van ADO Haag wel met enige regel maar bij u in het hotel. Die uh, hebben wel eens bij ons geslapen, maar niet heel vaak hoor. Nee? Oh, maar oh. wel eens? Wel eens, maar nee. echt uh, de laatste keer dat dat was is denk ik al, daar spreken we over jaren. Maar, oh, maar, ja. maar waar heeft Willem 2 dan gelogeerd deze week? Ik durf het niet te zeggen. Maar daar wordt toch wel een beetje over geroddeld in de hotelwereld, denk ik zo, of niet? Nee hoor, dat, dat, uh, dat wordt juist, uh, juist niet gedaan. Het Carlton Beach Hotel. Goeiedag. Uh, is dit het hotel waar de selectie van voetbalclub Willem 2 heeft gelogeerd afgelopen week? Dat durf ik niet te zeggen. Oeh. Zou je, dat... Zou je dat kunnen verifiëren? In hey, moment. Ja. Het is allemaal wel een beetje Baywatch uitgezet. Miami is Danks voor wachten. Ja. Dat is niet zo. Is niet zo? Nee. Of, of, of is het nu is wel, wel zo dat ze bij jullie hebben geslapen, maar dat u dat gewoon echt niet, niet toe durft te geven? Nee hoor. Dat uh, zou ik wel durven toegeven. Goedendag. Hallo. Hallo. We hebben een vraagje. Um, is dit het hotel waar de selectie van voetbalclub Willem II afgelopen week heeft geslapen? Uh, ja, dat klopt. ja. Ja. ja? Um, wij wilden eigenlijk vragen, hè, want uh, u, u heeft misschien gelezen dat zij hebben daar uh, ook een tactische bespreking gehouden. Uh, ja, daar uh, durf ik niks over te zeggen. Maar, maar wie is dan degene die foto's heeft gemaakt van die tactische aanwijzingen? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar is dat wel iemand geweest van het uh, personeel van het hotel? Daar kan ik ook geen uitspraak over doen. Maar werkt diegene nog, uh, werkt die nog bij jullie of is die al met ontslag uh, weggestuurd? Op het hoofdkantoor. Op het, die is op het hoofdkantoor op dit moment. Ja, daar kunt u contact mee opnemen. Nee, als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor. En als u zou moeten kiezen tussen Willem 2 en Feyenoord. Nee, daar doe ik geen uitspraak over. Nee? nee? Nou, ik ben voor Feyenoord dan. Als ja, ik ben voor Willem 2, maar Willem 2 ja. heeft onterecht verloren. omdat. joh, daar waren de aanwijzingen van niks, man. Ja, maar. We We ons nog, van heeft ja bedankt voor bellen. <laughs> Dag. Ik heb daar wel uh, van mijn collega inderdaad begrepen dat het zeer onverduidelijk is dat via uh, Twitter. Uh, ...foto's van uh, flip-overs uh, uh, verspreid zijn geworden Ja, ja, ja. ja. Uh, en dat is uitermate onvertuinlijk geweest. Uh, ja. En daarover is ook uh, contact geweest met, uh, met Willem II, uiteraard, de dag erna. Uh, toen dat uh, bekend is geworden. Er zijn excuses en, uh, gemaakt of zo? Het, uh, nou, uiteraard. Uh, want dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling. Ja, nou nou dan... ja, het is u toch maar mooi gelukt uh, met uw hotel... Om, <lacht> om Willem II uit het bekenternooi te knikkeren. En, uh, en daarvoor dank. Ja, we zijn er gewoon nog steeds kwaad over. Hè? Bedoel, o, we die op, wedstrijd die moet gewoon overgespeeld worden. Ja, inmiddels bekend. Het dus is niet zo. En, uh, over heel veel dingen die mij opvielen... hoeven we het verder niet te hebben in die wedstrijd. Maar tot mijn grote schrik hoorde ik... Uh, een stadionspeaker in de Kuip, overigens... Die ik niet herkende. Ja, want wat blijkt, uh, Ras Peter Houtman, de stem van de Kuip. Normaal de stadion speaker, die speakent al een paar weken niet meer. Ja, tijd om even om opheldering te vragen. Peter, wat is er allemaal aan de hand? Hele goede middag, man. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, ja, tot mijn grote spijt heb ik daar uh, inderdaad de laatste weken niet kunnen optreden omdat, uh, ja, ik uh, kreeg op een gegeven moment uh, een beetje last van de rikketik. Althans, dat blijkt achteraf. Ik dacht dat ik last van mijn maag had, want ik ben een maagpatiënt. En dat drukte ook tegen je borst. Maar dat ging toen uh, op een gegeven moment zo keer. Ja, toen lag ik ineens in ambulance ambulance En uh, is er een, uh, ja, bleek het dus een uh, hartinfarct te zijn... Oh. Dus gelijk uh, geholpen, een uh, stand, dat is een soort balpenveertje, die hebben ze dan gezet in een dichtgeslipt ader. En uh, ja, sindsdien ben je dus ook gewoon een hartpatiënt. Ja, wij zelf van te kijken. Want iedereen, ja, iedereen. En ik heb verschrikkelijk veel leuke reacties gehad van mensen hoor, wetenschap. Maar die vragen zich over oh, hoe kan dat nou? Je hebt nood gedronken, nood uh, uh, gerookt, je hebt altijd gesport Maar ja daar kunnen zoveel oorzaken van zijn. Dat kan, uh, je kan ook recht hebben. Ja. Stress, weet ik het allemaal. Maar Peter, maar dit is ja. misschien een beetje een gemene vraag, maar hebben de prestaties ja. van jouw club te maken met jouw uh, fysieke gestel ja. af en toe? Nou, zal ik, zal ik je vertellen, die, die, die opmerking heb ik natuurlijk al, uh, ik weet niet hoeveel gehoord, joh. Peter, misschien ook wel zo goed dat je het even niet bent, want van, hier krijg ik iets van aan je hart. Ja, sowieso gaat dat. Maar ja, dat is bekend. Ja, maar ja, is een maar uh, ja, ja, wie weet dat die stress ook wel mee Gespeeld, maar daar ga ik vooralsnog niet vanuit. En ik hoop, en, en, en gelukkig, ik voelde me eigenlijk. Best wel weer na die uh, operatie. Want ik, ja, het gebeurde vrijdags en in zaterdags werd ik uh, geholpen. Maar uh, voel ik me eigenlijk al uh, best wel weer goed. Hoewel je toch wel een groot hebt gekregen natuurlijk. Dus ja. ik, moet, ja, ik moet naar de artsen luisteren. Want als het aan mij had gelegen, had ik die doorzocht geholpen. Dat was die bekerwedstrijd tegen, tegen PSV. had ik alweer in ja. Stanië gezengd. Maar ja, ja, dat was natuurlijk van de medici uh, ja. no way. Peter, dus dat Peter weet, mogelijk. Ja. weet ja. dat wij jou missen. Heel erg bedankt en van beterschap. Dankjewel jongens en een goede uitzending verder. Joke, Dankjewel. Tot ziens man. Okay. Ja, niet alleen de atleten strijden in een hal om de wereldtitel... Indoor, WK Indoor Atletiek in Apeldoorn is op dit moment ook het WK baanwielrennen in volle gang. Ja, onder andere Kirsten Wild en de Nederlandse teamsprinters, die pakt al goud. Maar op deze WK doet ook een hele opvallende naam mee, namelijk Annemiek van Vleut. Ja, maar die kennen we natuurlijk vooral van de weg. Vorig jaar werd ze nog wereldkampioen tijdrijden. Annemiek van Vleutzen is de world champion... Wat een turnaround van de crash van Rio in 2016 tot de wereldkampioen van de time trial in 2017. Ja, dat was een prachtig succes. Vooral na die horrorval natuurlijk op de Olympische Spelen. En vanaf vorig jaar dus ook actief op de baan. En morgen doet ze mee aan de achtervolging. En daar kan ze zomaar een plak gaan winnen. Uh, Annemie, komt het misschien omdat buiten de gevoelstemperatuur min 60 is dat je maar besloten hebt om binnen te gaan fietsen? Nou, het is wel een hele goede timing inderdaad, want de afgelopen week was het vrij koud en dus zat ik lekker binnen op de baan in Alkmaar te trainen. Hey, uh, vorig jaar was het natuurlijk eigenlijk een, een super succesvol jaar. Uh, wat heb je eigenlijk na het seizoen gedaan om bij te komen? Want ik begreep dat je in Australië hebt gezeten. Wat heb je daar gedaan? Een beetje kangeroes te tellen? Ja, ongeveer. Ik heb uh, drie maanden ben ik uiteindelijk uh, naar Australië geweest. Waarvan drie weken vakantie zonder fiets. De fiets had ik achtergelaten in Melbourne. En ik ben gaan duiken, uh, gaan backpacken. En uh, ik heb veel dingen out of mijn comfortzone gedaan. Ja, ja. En, en, en jouw fans hè? En je familie en zo, hè? Sna snappen die het eigenlijk, Baanwielrennen? Ik heb wel even een uitgebreide mail naar ze toegestuurd Van ja, als ik een nieuwe discipline ga doen, dan uh, moeten zij opeens ook mee in een nieuwe ja. discipline Ja, nou, Wat, wat dus, zei je moeder? Uh, nou ja, die gaf schoorvoet hem toe dat ze een 10 minuten durende video uh, had bekeken om het een beetje in te komen in de baanwielrennen. Oh ja? ja? En maar sla sla slaapt ze er nou een beetje? Nou ja, volgens mij is ze aardig op de hoogte. Bobby Traxel heeft daar uh, toegesproken via de UC-video en volgens ja, mij, Bobby Traxel, ook uh, goed de Maar leuk. dat was, het, was een video van de baanwielrennen uh, voor dummies? Ja. <laughs> nou, we, gaan, we gaan jouw moeder even bellen, dat vind ik leuk om te horen. Ja, ja. ja nou, dat moet je doen. Uh, mevrouw Van Vleuten, goede, goede, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, Annemiek gaat opeens baanwielrennen, hè. Snapt u eigenlijk ja. wel hoe dat werkt, baanwielrennen? Ja, ik heb me erin verdiept. Want ja, ik wil toch wel even zien dan, uh, hoe mijn dochter uh, dat doet. Uh, mevrouw van Vleuten, klopt het inderdaad dat Annemiek geboren is in Vleuten? Ja, dat klopt ja. Wij hebben tien jaar in Vleuten gewoond. En allebei mijn dochters, ook mijn oudste dochter, is geboren te Vleuten. Ja, hey, Annemiek jouw moeder, hè? Is jouw moeder belangrijk voor jouw carrière? Uh, nou, het is gewoon heel leuk om je vreugde en je verdriet soms ook te delen met vrienden en familie. En daar is mijn moeder wel uh, ja, heel belangrijk in. Ja. ja? En dus, uh, is, is ze er blij mee, ja. met, met jouw keuze voor baandoelrennen? Uh, nou, ik denk dat ze, uh, die, die staat wel achter al mijn keuzes. En uh, ik denk dat ze helemaal dit met een WK in eigen land. Ik denk dat het heel veel zin heeft. Ja. <laughs> Morgen kom jij in actie, hè, daar in Apeldoorn uh, WK baan doen rennen. Is ze erbij, ja. jouw moeder? Ja, u is erbij en uh, ik heb gezegd tegen mijn vrienden dat ze in vak uh, F kaarten moeten kopen, dus ik heb een F-site. Yes. Maar en u, u gaat zo af en toe eens mee hè, en op het moment dat er een vakantie is, gaat u ook mee met Annemiek. Um, is het niet zo dat Annemiek in het circuit, misschien hoopt u, een keer tegen een hele leuke soigneur aanloopt? <laughs> ik laat het helemaal aan haar over, dat kan ze zelf best uitzoeken. ja. ja. Ja, ik moet, dat, ik moet dat misschien een beetje uitleggen, mevrouw Van Vleuten. Bij mijn collega Frank Evenblij, die zal een beetje vliegt op uw dochter. <lacht> ja. Nou, dan gaat hij maar fijn met haar uitzoeken, hoor. Ja, nou, ja. dan ga ik dat inderdaad maar even proberen. Ja. Maar je hebt, je hebt hier bij moeder zegen, Frank Evenblij. <lacht> ja, dat blijkt, ja, ja, dat blijkt ja. <lacht> ja. Doe eens een prognose voor morgen. Uh, ik denk dat uh, de wereldkampioen die nu wereldkampioen is, die is echt outstanding. Die is al een PR die zoveel sneller is dat... Uh dat het lastig wordt, maar de achteren zit heel dicht bij elkaar... en ik uh, denk dat ik me tussen kan gaan mengen. Ja, de klok uh, na de twee uur einde van de sportaflevering. Oh, Frank Evenblee, die is al weg. En dan aan mij nog de schone taak om uh, um, te raden wie er naast mij zit... de Mystery Guest, die met uh, de nationale of internationale sportwereld... Um, even kijken, Mystery Guest, bent u er klaar voor? Wacht hoor, Jim, wat is coach koud, zeg? Ja, bent u buiten op het moment? Bent u bood? Vraag je dat nou serieus, Erik Dijkstra? Ik stond vanmorgen al om vijf uur naast de bedstee. Wat denk jij? Ja, ik weet het niet, maar u stond zo vroeg op om te gaan schaatsen, denk ik? Ja, nou, natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is. En Rijdt u dan echt een tocht? Nee, nee nee, het is alleen maar ge gewoon oefenen voor, voor het echte werk. Want er staat een belangrijke wedstrijd op het programma, of zo? Ja, ja, ja. Wat dacht je, Erik Dijkstra? De, de tocht der tochten komt eraan, hè? Ja, maar nou ja, dat gaat schaatschuit worden. Dat betekent niet meteen dat de Vrieze Steden toch doorgaat. Het gaat vanavond al weer dooien. Uh, dat meen je niet serieus. Ga gaat niet door. Nou, daar durf ik wel een flesje wijn op te zetten, ja. Uh, God, ik weet even niet hoe, hoe, hoe ik hierop moet reageren. Ik ben er gewoon in, in stil van. Ik had erop gerekend. De, de, de, de tranen vriezen in mijn ogen. Ja, excuses. Uh, ik bedoel, uh, wat oh, even, ik te ver... Oh, wacht even. Ik wacht, dat gaat niet goed. Oh, wacht even, hoor. Wacht Hoe gaat het nu? Oh, verdomme, dat was mijn klaps, jongen jongen. Ach, nou ja, een beetje pijn in de kop, dat was verwonning, maar dat gaat wel weer. Nou ja, toe, maar spek spec. Ah, weet je wat de... jij nou doet? Een beetje ongeluk en huilen Elsteden toch? Dit is Erbe Vennas. Wat slecht! Ja, ik dacht zo even na de spelen. Laten we is zelfs naar natuur... die mis naar naadoet op het ijs. Nou, ik vond het wel wat BNN en Vara. Neem je aan tot jouw wettige echtgenoten. En Theo Radio 1.